Dit is de Cairo via Hilversum 4. De legende van koning Arthur. Vanavond de laatste aflevering in deze zevendelige BBC-productie. Radiobewijking, Andrew Davis. Vertaling, Max Schoukart, regie, Koos Mulder. Koning Arthur, Edmond Klassen. Koningin Guinevere, Doris Smit. Morgan Le Fay, Annie Ory. De legende van koning Arthur, deel 7.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 die ik nooit had gedacht te zullen meemaken. De droefste van mijn leven. En in zijn woede wilde koning Arthur... koningin Guinevere ter dood laten brengen. Maar de ridder Lancelot ontvoerde hij... en bracht haar veilig naar Frankrijk. Waarop koning Arthur zei... Wij zullen de strijd tegen Frankrijk aanbinden... Mordred, kom bij mij, kniel. Heren, hoor mij aan. In mijn afwezigheid zal mijn neef Mordred mijn koninkrijk in stand houden, geleid door de wijze raadgevingen van morgen, mijn heilige zuster. Ik vrees dat ik dit niet waardig ben, maar ik zal mijn best doen, uw landen voor u te beheren. Goed, Mordred. Ik weet dat ik jou meer kan vertrouwen dan wie dan ook. Sire. En Arthur vertrok. En de boze Mordred zei tegen zijn tante, de boze Morgan de Vee... Oh, tante, heeft er ooit zo'n dwaze koning bestaan? Onderschat hem niet, Mordred. Hij is geen dwaas, ondanks al zijn vrome deugden. Nu mijn tijd gekomen is, voel ik iets als verdriet om Arthur. Denkt u dat ik zijn landen goed beheren zal? Ik heb er niet eens om hoeven te vragen. Ik zeg u, tante, ik ben van plan ze zo goed te beheren dat ik vrees dat ik ze nooit terug zal geven. Moritz, wees voorzichtig. Je begint met de mishagen. Ik heb je aan dit hof gebracht. Ik heb je tot deze hoge positie verheven. En als je na verloop van tijd op de troon komt te zitten, zal dat mijn werk zijn. Niet het jouwe. Ver weg in Frankrijk rukte Arthur's leger aan op het kasteel waar ridder Lancelot en koningin Guinevere verbleven. En vrouw Guinevere zei tegen haar kampioen Lancelot: Mijn heer zal toch zeker niet bij nacht aanvallen? Dat is niet Arthur's gewoonte. Maar als ze het wel zouden doen? Ze zouden dit kasteel niet kunnen innemen. Wees daar gerust op Guinevere. Vreemd. Als jong meisje keek ik altijd naar het wandkleed dat mijn moeder weefde. Het stelde twee mensen voor, veilig in een hoge toren. Veilig voor de buitenwereld. En ik wilde meer dan iets anders ter wereld de vrouw op de afbeelding met die dappere ridder zijn. En nu is het werkelijkheid geworden. Ja. En heeft het u gelukkig gemaakt, vrouwen? Nee, Lancelot. Mij even niet. Maar het was ook mijn droom. Waarom kunnen we het verleden niet terugroepen? Toen Arthur mijn liefhebbende echtgenoot was... en jij mijn kampioen... en zo'n Behagen schepte in jouw liefde voor mij... waren we toen niet gelukkig? Ik heb daar telkens en telkens over nagedacht. Ik denk dat onze liefde te groot is geweest... en dat God ons ervoor heeft gestraft. Nee... God heeft jou mee toegezonden. En ze besloten de kamenierster Margaret... naar koning Arthur's tent te sturen met de volgende boodschap. Wilt u mij aanhoren, Sire? Ja, Margaret... Ik wil naar je luisteren. Sir Lancelot Dulac vraagt me te zeggen dat hij geen oorlog met u wil. Hij heeft nooit op enige wijze geprobeerd u te krenken. Hij houdt de koningin alleen vast om haar leven veilig te stellen. En zou haar graag aan u overdragen als u haar vriendelijk zou behandelen en haar opnieuw uw liefde zou schenken. En als u vindt. Dat hij u op enige wijze aanstoot heeft gegeven met de koningin, zal hij zijn onschuld en de hare bewijzen in een gevecht, tegen welke ridder ook. Maar hij wil geen wapens tegen u zelf opnemen. Hij komt nog altijd zijn belofte na om u te dienen. Vertel mij, Margaret, hoe gaat het met de koningin? Slecht, sire. Ze huilt, en ze heeft verdriet omdat u niet langer van haar houdt. ...en haar dood wenst. Werkelijk? Werkelijk, heer. En Lancelot heeft ook verdriet. Leugenachtige hoer! Ze dachten dan als vossen in de veiligheid van hun hol... ...en lachen om de schande van de koning. nog Garreen. Zeg, Lancelot, dit. Ik heb veel van hem gehouden... ...maar zijn misdrijven zijn te groot om te worden vergeven. Daarom, als hij Guinevere aan mij teruggeeft en zweert dat hij nooit meer een voet in mijn landen zal zetten, zolang ik koning ben, zal ik mijn wapenen tegen hem neerleggen. Ga hem dat zeggen. En de ridder Lancelot, de kampioen van vrouw Guinevere, bracht haar, hoewel hij van haar hield met onschuldige liefde, terug bij Arthur, zijn en haar heer. Zal ik je werkelijk nooit meer zien? Het is beter zo. Misschien dat wij elkaar voor ik sterf nog eens zullen ontmoeten. Ga nu naar Arthur. Vaarwel dan, Lancelot. Mijn kampioen. Nu, Guinevere, neem ik je hand weer. Sir Bennevere zal je naar Britannië terugbrengen. Zag aan mijn neef, de goede Mordred, dat ik binnenkort volg. Landslot, ga nu heen. En koningin Guinevere reisde ongedeerd terug naar Britannië wat de boosdoener als Mordred en morgen de Vee zeer verdrood, hoewel ze dat niet kenbaar maakte. Koningin Guinevere, u bent te lang weg geweest. Ik was vergeten hoe ware schoonheid eruit ziet. Ik ben blij te zien dat u veilig en wel terug bent, vrouwen. Dank je, Morgan. Ik hoop dat uw gezondheid van lange duur mogen zijn. kwam er uit Frankrijk de bedrieglijke boodschap... dat koning Arthur in een slag gevallen zou zijn. En de valse Mordred zei... Koningin, gewenevier, mijn heren, wij willen u laten weten dat er met de regering van Mordwets een eind is gekomen aan de oude tijd. Mijn oom Arthur, God schenke zijn ziel rust, was een heilige. Maar hij leefde in de duistere tijd met zijn voorvader. Toen hij de troon besteeg, onthulde de koning zich door middel van toverkunsten. We hebben gehoord hoe hij een zwaard uit een steen trok. En zich zo als koning dit kennen. Ik heb geen kunsten om u te laten zien. Wat ik uit de heilige steen van ons land trek, is geen zwaard, maar vrede. Ik heb een plechtig verdrag gesloten met onze geëerde Saxische gast, koning Arkon, dat hij ons van deze dag af aan niet langer zal beoorlogen, maar ons grote land in vrede. En kameraadschap zal delen. En ons tegen onze vijanden zal beschermen. Toen haastte heer Bedevier zich naar Frankrijk om koning Arthur het kwade nieuws te melden. Wanneer? Mijn heer. Beddivier. Mijn heer. Ik moet koning Arthur spreken. Mijn heer. Bedivier, wat doet u hier? Uw plaats is bij Mordred en de koningin. Heer. U moet meteen terugkeren. Mordred heeft uw koninkrijk aan de Saxers verkwanseld. Wat? En zichzelf tot koning van Brittannië gekroond. De koningin. In veiligheid. dank. Mordred. Mordred. Je hebt je familie te schande gemaakt en je zult ervoor sterven. Geen ander zwaard dan het mijne zal hem doden. Hij is voor mij. En Arthur verzamelde zijn leger en ging scheep naar huis. om voor zijn landen te vechten. Het zal zijn eind betekenen. Ik zeg u, tante, hij zal de dood vinden. Ik hoor je, Mordred. Hoe? Hoe zullen we het doen? Jij? En je nieuwe vriend, Arkon? Ja, en u, tante. Arthur heeft de scheden verloren... ...die hem tegen een dodelijke wond beschermt... ...maar hij heeft zijn zwaard Excalibur nog. Niemand kan dat zwaard weerstaan. Er is iets van uw tovenarij nodig, tante. Iets van de oude wijsheid. Nee, Mordred. Ik heb al die jaren gewerkt om ervoor te zorgen... dat jij koning van Bretagne werd. Maar ik wil niet de marionet van de Saxers dienen. Je bent toch zeker niet bang voor Arthur? Zijn koninkrijk ligt voor het oprapen. Raap het dan op. Als je kunt. Kom hier, morgen. Kom hier, ik beveel het je als koning van Britannië. Kamp De nacht is koud. Ja. Zes tegen één. En als de Saxers niet meedoen... Drie tegen één. Koning Arthur, u bent wel even zwaar in de minderheid geweest en hebt toch overwonnen. Ja, maar toen waren we jongen. We hadden groten onder ons, die nu zijn heen gegaan. Nee, Bedeveer, als wij tegen Mordred vechten, zullen we zeker sterven. Daartoe ben ik bereid, Sire. Als Mordred met mij sterft. Ik ook. Ik heb vrede met God gesloten. Sire, als we tijd konden winnen, de zaak een week konden rekken... dan zal koning Bors ons met heel zijn leger te hulp komen. Mijn neef is een schurk, mijn vriend, maar geen dwaas. Nu het te laat is, begin ik inzicht in de harten van mensen te krijgen. Het kamp van Mordred, morgen de Fee en de Saxe Arkon. Met onze grote strijdmacht zal het binnen het uur allemaal voorbij zijn. <tie> Gelooft u dat, kleine koning? Wat kan hij tegenover ons in het veld brengen? En waarde Arkon, gij kunt uw krijgers het eerst tegen hen aanvoeren. Ik heb veel gehoord over de roekloze dapperheid van uw nobele helden. Nu wil ik het zelf zien en mij verbazen. Ik geef u deze eer want vandaag stel ik mij mee tevreden... mijn strijdkrachten achter de hand te houden. Goed gesproken, Mordred. Maar nee. Wat bedoelt u? Mijn mannen zijn helden. Geen moordenaars. Ze vechten om roem. Om lang in de oorlogsliederen van onze dichters voor te leven... nadat ze dood zijn. Hoe zou men in uw feestzalen over deze dag kunnen opscheppen? Dat we een oude man en een handje vol... keurige ridders onder de voet hebben gelopen? Nee, Arkon. Nee, Mordred. We hebben u horen praten. Nu zullen we u zien vechten. En daarna zullen wij weer praten. Arkon, ge verraadt uw plechtig verdrag. Ge hebt u verbonden om te vechten. Konrad, Jodelik, we gaan terug. Wat is dat voor bevel? Wat, zegt u? We gaan naar huis, kleine koning. En toen koning Arkel met zijn saks hem in de steek liet, bedacht Mordred een list. Koning Arthur, ik zou willen weten waarom u mij gewapend tegemoet komt. Waarom probeert u me kwaad te doen terwijl ik uw landen goed voor u beheerd heb? Mordred, je kunt je verraad niet voor ons verborgen houden. Wij hebben het allemaal gehoord. Maar omdat je mijn verwant bent, zal ik aanhoren wat je tot je verdediging hebt aan te voeren. Laat ons dan een wapenstilstand afkondigen. Oom, laat ons zien wat eerlijke woorden kunnen doen... om deze ongelukkige breuk tussen ons te helen. Luister, Mordred. Wij zullen praten. En zolang wij praten, zal het vrede zijn. Maar de eerste man die het zwaar trekt, begint de strijd... Ik ben blij met deze woorden, oom. Laten wij elkaar in vrede tegemoetkomen. Maar Mordred bedroog Arthur. Toen deze een wapenstilstand verwachtte... viel hij hem onverhoeds aan. Arthur, we zijn bedrogen. De wapen! Mordred... Koning Arthur raakte dodelijk gewond, terwijl Mordred zelf werd gedood. En toen de slag was gewonnen, toen lag Arthur in zijn tent de dood nabij... en hij zei tegen heer Bedevier... Bedevier, uw wond, sire, is het ernstig? Ernstig genoeg. Bedevier, er is weinig tijd... Er is een meer, niet ver van hier. Toen ik koning werd, vele jaren geleden, heeft Merlijn me daarmee naartoe genomen. Neem mijn zwaard, Excalibur. Gooi het in het donkere water. Sire, ik mag niet van uw zijde wijzen. Neem het zwaard. Dat zal ik doen, heer. Arthur's halfzuster, die hem haatte, omdat zijn vader Oeter Pendragon haar moeder had verkracht, uit welke gedwongen gemeenschap Arthur was geboren, zei zij tevreden. Zo, broeder. Morgen. Waarom heb je hem niet tegengehouden? Mordred? Waarom zou ik... Waarom morgen? Waarom? Omdat jij en jouw vader mijn wereld hebben vernietigd. Zoveel slechtheid. Jij hebt voor het goede gekozen. In een spel schaak moet één speler de zwarte stukken nemen. Niemand weet waar en of koning Arthur is begraven. Sommigen beweren dat ze zijn graf hebben gezien in de abdij van Glastonbury. Maar anderen, in vele delen van Engeland, zeggen dat hij niet dood is, maar door de wil van onze Heer Jezus Christus naar een andere plaats is gebracht, en dat hij zal terugkomen. Ik wil niet zeggen dat het zo zal zijn, maar vele lieden zeggen dat er van hem geschreven staat: Arturus rex quondam, rex que futurus. Dat wil zeggen, Arthur, eens koning, zal straks weer koning zijn. Maar later bezocht de ridder Lancelot vrouwen Guinevere in het klooster Amesbury, waar zij non was geworden. En zij spraken samen, zeggend: Lancelot, Guinevere, ik heb gezegd dat ik zou komen. Ik heb zo'n gelukzalige droom gehad. Ik was in een groot gezelschap van engelen en zij voerden mijn ziel naar de hemel. We waren allen tezamen, samen. Jij en ik en Arthur. Niet zoals we nu zijn, maar zoals we waren in de eerste mooie tijd van Arthurs rijk. Guinevere, je hebt een ware droom gedroomd. Ik geloof dat dit alles zal gebeuren. Ben je door ons arme land gekomen? Ja, de Saxers hebben het helemaal onder de voet gelopen. Arthurs Rijk is in de duisternis teruggevallen. Is het dan allemaal voor niets geweest? Nee. Goedheid kan nooit vergeefs zijn. Ik win vier, ook ik heb een droom gehad. Ik was in Avalon en Arthur kwam naar me toe. Hij zei me dat hij eens, wanneer het Land Britannia hem nodig heeft, terug zal komen. Hij en heel zijn dierbare gezelschap van ridders en camelot zullen hersteld worden in al hun glorie. En zullen wij daar zijn? Wij zullen daar allemaal zijn. Dit was het einde van de legende van koning Arthur. U hoorde de stemmen van Dore Smit, Henny Orrie, Truus Dekker, Kees Broos, Edmond Klassen, Hans Dagelet, John Leddy, Jaap Maarleveld, Hans Vierman en Jaap Wieringa. Bewerking Andrew Davis Verteltekst Jan Starink. Vertaling Max Schoekhart. Luid improvisaties Louis van der Grijp. Regie Koos Mulder.